Sitt van der Linde met het NOS-journaal. Op Hawaii zijn inmiddels 89 slachtoffers geteld na de natuurbranden eerder deze week. Het dodental loopt hoogstwaarschijnlijk nog verder op, zegt de gouverneur van de Amerikaanse staat. Honderden mensen worden nog vermist... Op het eiland Maui zijn 2200 gebouwen verwoest. Natuurbranden komen vaker voor in Hawaii, maar niet vaak van deze orde. Een zeer droge zomer in combinatie met een sterke wind van een orkaan leidde ertoe dat het vuur zich snel kon verspreiden. De brand is de dodelijkste in de VS in meer dan 100 jaar. Bij een verkeersongeluk in Twente is gisteravond een automobilist om het leven gekomen. Op de provinciale weg tussen Goor en de snelweg A1 botsten twee auto's frontaal op elkaar. De bestuurder van een van die auto's kwam om het leven. Drie inzittenden raakten bekneld. Het is onduidelijk hoe ernstig zij gewond zijn. Bij een winkel in Rotterdam is voor de tweede avond op rij een explosief afgegaan. Gisteravond laat veroorzaakte een explosie brand bij de winkel in Charlos. Niemand raakte gewond. Vrijdagavond waren de ramen al gesneuveld bij een ontploffing. In en rond de stad zijn dit jaar al meer dan 100 explosies geweest. De zaken houden vaak verband met drugshandel. Op veel plekken waren vannacht vallende sterren te zien doordat de aarde door de perseïden trekt. Dat is een spoor met ruimtegruis afkomstig van meteoren. Sommige deeltjes verbranden in de atmosfeer en geven dus licht. Op het hoogtepunt vannacht, rond kwart voor vier, waren er bij een onbewolkte lucht tientallen per uur zichtbaar. Ook de komende nachten zijn de perseïden te zien, maar niet zoveel als afgelopen nacht. Het weer, het is een heldere ochtend. Later is er ruimte voor de zon en het blijft zo goed als droog. Vanmiddag wat meer wind. Aan zee kan die zelfs vrij krachtig zijn. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 24 graden in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Mi de llena de alegría y sé que nada es imposible sinti Si paso no va a salida vive la vida cada día Hay que vivir cada momento I'm your own family and maybe one day when I build my own I'll remember you said to me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 We'll be Negen Is Zon Zee Zandvoort En Zomerhits Z-Z-Z-M-M Shadow's of a closed Nee, Ja,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 Jouw keuze ZFM. Ese amor llega sin esta manera. No tiene la culpa. Cada yo le dan sabana. porque muy depreciado por eso. No te perdon do lloren. Ese amor llega así esta manera. No tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del de pasado. Venderein, venderein, venderein, rein, venderein, venderein. Vendere, vendere, vendere, vendere, vendere, vendere. Waarom mijn